De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, veel Europa vandaag. We houden de laatste ontwikkeling op de EU-top natuurlijk voor u in de gaten. En een nieuwe ronde in de Sport- en Nieuwsquiz. Topscorer is uh, nog altijd 128 punten. Eerst nu het NOS-nieuws, hier is Jan van der Putten. In de Tweede Kamer is tevredenheid over de maatregelen... die op de EU-top in Brussel zijn afgesproken. Maar er is ook kritiek op premier Rutte. Volgens het CDA heeft Rutte zich in Europa laten overrompelen. Maar had hij beter zelf in de kopgroep kunnen zitten? PvdA-leider Samson vindt de afspraken van vannacht goed voor Europa. Maar ook Samson benadrukt dat de afspraken verder gaan dan Rutte wilde vvd fractievoorzitter Blok vindt dat Rutte het Nederlands belang goed heeft gediend. Volgens Blok zijn er geen nieuwe bevoegdheden aan Brussel overgedragen. De kritiek op Rutte schrijft hij toe aan de naderende verkiezingen. PVV naar de Wilders vindt dat Rutte op de knieën is gegaan... voor wat hij noemt de Spaanse en Italiaanse maffia. En ook SP-voorman Roemer is ontevreden. Straks draaien we met z'n allen op voor een failliete bank... zonder dat de bankensector door het land voor die bank is aangepakt, zegt hij. De Europese top in Brussel is een tweede dag ingegaan. De leiders van de 27 EU-landen vergaderen onder andere... over de toetredingsonderhandelingen met Montenegro... en over het geweld in Syrië. En ook zal het akkoord van vannacht worden geëvalueerd. Bondskanselier Angela Merkel vertrekt volgens Duitse persbureaus... vanmiddag weer naar Berlijn. Het Duitse parlement stemt vandaag over het nieuwe Europese begrotingspact... en over het Europese noodfonds ESM. Economen van de ING verwachten een nieuwe recessie, de derde in korte tijd. Bezuinigingen, lastenverzwaringen, onzekerheid over de politiek en ook een zwakke woningmarkt zorgen voor een somber beeld. In de rapport over de toestand van de Nederlandse economie wijst ING op de zwakke wereldeconomie. Nu krabbelt de Nederlandse economie nog een beetje op, met name door de export. Maar volgens ING neemt de export de komende maanden af, omdat het aantal orders bij de exporteurs flink daalt. Net als kredietbeoordeler S&P is ING somber over de Nederlandse huizenmarkt. Een snelle opleving valt niet te voorzien. De markt zit muurvast. En bij ondernemers zie je steeds meer faillissementen. ING vreest dat komend jaar rond de 10.000 ondernemingen failliet gaan. De vorige piek werd begin 2010 bereikt. Toen gingen ruim 8.000 ondernemingen failliet. Elektriciteitsnetbeheerder Stedin is meer dan 2 miljoen euro kwijt... aan compensatie voor huishoudens in Nieuwegein. Die zaten vorige week urenlang zonder stroom na blikseminslagen. Ongeveer 17.000 klanten hadden daar last van. Ze hoeven zelf geen actie te ondernemen om die vergoeding te krijgen, zegt Stedin. Wij gaan de vergoeding voor de stroomstoring automatisch uitbetalen aan de klanten. Zij hoeven dus niets te doen. Waar het geld gaat, uh, wordt, ja, wordt binnen enkele weken op de rekening... Uh, Particulieren krijgen 35 euro voor de eerste vier uur dat ze zonder stroom zaten. En daarna wordt het compensatiebedrag 20 euro per vier uur. De Nederlandse marine heeft voor de kust van Somalië een gijzeling op een boot beëindigd. Daarbij zijn enkele piraten opgepakt. De bemanning van de boot is in veiligheid gebracht. Het Nederlandse fregat Evertsen was al twee dagen op zoek naar de gekaapte boot. Op de Arabische Zee en in de Golf van Aden. Nederland doet sinds vorige maand mee met een anti-piraterijmissie van de NAVO bij Somalië. De verdachte van de overval op een depot van geldtransportbedrijf Brinks komt vrij. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Er is te weinig bewijs om de man van 28 langer in voorarrest te houden. De verdachte zegt dat hij niets heeft te maken met de overval in Amsterdam-Zuidoost van vorig jaar. Hij zei dat de echte daders hem erin probeerden te luizen door zijn DNA-materiaal achter te laten. De man zat sinds december vast en het OM blijft hem als verdachte zien. Bij de overval op het bringsdepot werden automatische wapens en explosieven gebruikt. Er werd 12 miljoen euro gestolen. En dan, het weer nog zonnige periode in het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, later een bui en ook 20 tot 25 graden en de dagen daarna geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. ANWB-verkeersinformatie, 10 files, 40 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... met Leusden Zuid, 12 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Amersfoort kan bij te omrijden via Hilversum. Verder nog veel vertraging bij de werkzaamheden op de A50... van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knoopend Ewijk, 10 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Hoe krijgen we weer zin? En meer lezers vragen over seks. En maak kans op een Batavis e-bike, de Fuego Ego, ter waarde van 2200 euro. Plus magazine ligt nu in de winkel voor maar 4,50. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks zit Frans Pas uit Den Haag hier voor de Radio 1 Sport en Nieuwsquiz. Maar eerst naar Emmen. Hier zijn Dioden de Graaf en Jurgen van den Berg. Nou, daar zijn de afgelopen maanden ruim 100 auto's bekrast. De politie roept daarom inwoners van de Drentse plaats op... om alert te zijn op verdacht gedrag bij geparkeerde auto's. Mensen van wie de auto bekrast is, wordt aangeraden om altijd aangifte te doen. Dirk Neef, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de politie in Drenthe. Komen die bekrassingen in heel Emmen voor? Je ziet er inderdaad uh, dat het in heel Hemme voorkomt, maar er is toch wel sprake van een concentratie en met name de wijk Angelslo. En heeft die uh, meneer of mevrouw die dit doet, het nog gemunt op bepaalde auto's? Nee, uh, het is puur willekeurig wat wij nu zien. Uh, de ene keer zijn er twee auto's, de andere keer zijn het zeven auto's. Uh, soms in één straat, uh, soms uh, wat verder uit elkaar. Maar het is niet, uh, wij hebben zeker niet het beeld dat het nou gemunt is op een bepaald type auto. Of uh, uh, op een bepaalde straat. Geen, geen oude auto's, uh, nieuwe auto's, grote auto's, kleine auto's. Daar zit uh, geen onderscheid uh, tussen. Nee, alles wat maar langs de weg staat en waar deze personen, personen actief zijn, uh, die, die worden meegenomen. Ja. Uh, het gaat dus al een tijdje door. Uh, is dat dan steeds een paar auto's per nacht of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, soms dan, uh, zoals ik net zei, soms zijn het er twee en soms zijn het er zeven, acht. Uh, dat varieert uh, heel erg. En dat duurt dus al drie maanden. U hebt nog geen signalement van de dader. Nee, het is heel lastig ook omdat het in een heel groot gebied uh, plaatsvindt. Um, en uh, daarbij komt nog dat de, de mogelijkheden tegenwoordig uh, zijn er om via internet aangifte te doen. En heel veel mensen doen dat. Um, en dat ontneemt ons dan wel eens de mogelijkheid om uh, sporenonderzoek te doen of om de schade vast te leggen. En dat is ook een van de redenen waarom wij mensen vragen als ze aangifte doen om even een fotootje te maken van de schade. Mogelijk dat dat ook weer wat uh, uh, sporen hmm. opleid, uh, oplevert richting een dader. Maar het is, uh, het is heel lastig om uh, een vinger te krijgen achter deze persoon of personen. Maar, maar er is nog niemand die dus heeft kunnen zeggen van het was iemand die zag er zo uit of er waren mensen die zich uh, verdacht gedroegen in de buurt van die auto's. Nou, we hebben één geval uh, gehad waarbij uh, iemand uh, ja, die werd, werd gezien bij geparkeerde auto's. Die gedroeg zich wat verdacht en die, uh, uh, die ging er vandoor bij het zien uh, van, van andere mensen. En en ja, daar bleken dus wat auto's bekrast te zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat deze persoon dat heeft gedaan. Uh, alleen zekerheid uh, hebben we daar niet over. En of deze persoon dan ook verantwoordelijk is voor al die andere bekrassingen, ja, dat weten we ook niet. Ja. En het is ook natuurlijk onmogelijk om die wijk 24 uur lang uh, te, te beveiligen. In de zin van daardoor heen te patrouilleren als politie. Ja, dat is, dat is niet te doen. Uh, Ten meer ook omdat dat het zich in heel Emmen afspeelt. Uh, en voor ons is dat ondoenlijk. Uh, Ten meer ook omdat het in de nachtelijke uren nog een keer plaatsvindt. Dus tijdens de surveillance letten wij daar wel op, maar om alles in de gaten te houden, dat is gewoon geen, uh, geen doen. Ja. Dus vandaar de oproep aan uh, iedereen in Emmen om uh, op te letten. Alerter zijn op, op verdacht gedrag bij geparkeerde auto's, dat onmiddellijk bij de politie te melden en altijd aangifte doen, hè? dat is het devies. Ja hoor, ja. Dank u wel dat u even naar de telefoon kwam. Dirk Neef van de politie in Drenthe. We gaan uh, weer praten over de Eurotop. Gisteren voerden Spanje en Italië de druk hoog op om meer steun te krijgen van hun Europese bondgenoten. De Italiaanse premier Monti dreigde met het loskomen van onbestuurbare krachten. En zei, als jullie niet met ons meegaan, gaat de euro naar de hel. Stevige taal dus. En uh, hij lijkt met succes te hebben gedreigd. Want de bondgenoten kwamen deels over de brug. Bijvoorbeeld met de maatregel dat banken in nood... straks rechtstreeks vanuit het Europese noodfonds kunnen worden geholpen. Is de dreigende taal van Monti goed voor de Europese samenwerking of niet? En wat zegt de geschiedenis daarover? We vragen het historica en onderzoeker Karin van Leeuwen... van de Radboud Universiteit. Mevrouw van Leeuwen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ferme taal hè, van Monti. Hoe, hoe, hoe is het voor de Europese samenwerking, dat hoge spel van uh, Mario Monti? Nou ja, het komt natuurlijk wel een beetje als een verrassing. Omdat we uh, Mario Monti kennen als een, een beetje een saaie bureaucraat. Hij is daar juist ook neergezet vanwege dat, dat bureaucratische imago. Dus wat dat betreft uh, merk je dat het nu wel even wat, uh, ja, wat verwondering opwekt. En inderdaad ook uh, ja, meteen dat iedereen daar uh, heel erg op let. Maar ja, de, de dreiging die hij uh, uitvoerde... en die, die wordt daar niet minder om hoor. De, de, de, hij spreekt inderdaad ferme uh, woorden. Maar ja tegelijkertijd kun je zien dat die, die grote um, ja, spanning of dat dreigen met van misschien komen er wel anti-Europese krachten onder de bevolking los. Ja, dat, dat hebben we net ook bijvoorbeeld gezien in, in Griekenland, waar, natuurlijk, waar het veel actueler was, omdat we uh, kort voor die verkiezingen stonden. En uh, ja, dus op zich is dat nou ook weer niet zo nieuw, zou ik zeggen. Nee. kunt u het wel vergelijken met, met andere jaren, met, met vroeger? Ja, nou ja, waar Monty natuurlijk uh, uh, ja, doelt of in ieder geval, uh, ja, de dreiging waar die hij niet uitspreekt... maar waar hij wel naar verwijst, is natuurlijk... Dat, dat die Europese samenwerking helemaal uit elkaar klapt. Dat bijvoorbeeld Italië er dus onder druk van, van een anti-Europese stemming... onder de kiezers, uh, dat ze uit de samenwerking zouden stappen. En daar zijn op zich in de geschiedenis wel voorbeelden van. Dus er is één heel bekend voorbeeld. Dat is al een hele tijd terug in de geschiedenis, in de jaren zestig. Toen er nog maar zes... Uh, uh, lidstaten waren van de Europese gemeenschappen, zoals ze toen nog heten. En uh, toen is uh, Frankrijk onder leiding van de Gol, uh, de, de Franse president, is er daadwerkelijk een half jaar uit de samenwerking gestapt. Dus ja, uh, het klinkt nu van Monty uh, misschien heel ernstig, maar ja, het kan natuurlijk ook wel echt uh, consequenties hebben. Ja, want Frankrijk heeft in de jaren zestig dus dat dreigement uitgevoerd. En, en, en, ja. en hoe liep dat af? Uh, ja, nou, ze hadden er inderdaad al een aantal malen mee gedreigd. Uh, het ging Frankrijk vooral om de samenwerking op het gebied van de landbouw. En uh, ja, er kwam een punt, dan moesten ze er natuurlijk ook wel echt uh, kracht bij zetten door het ook echt te doen. Want op een gegeven moment anders werkt zo'n dreigement natuurlijk ook niet meer. En toen zijn ze inderdaad uh, uh, ja, een half jaar lang niet meer op de vergaderingen geweest. Uh, het ironische is, en dat is dan wel weer misschien een wijze les uh, voor meneer Monti... Um, dat, dat uh, ja, Frankrijk zich dus heel erg beriep op de nationale soevereiniteit die, die uh, bedreigd zou zijn. Um, maar dat uiteindelijk de goal um, min of meer naar de onderhandelingstafel is teruggestuurd... juist door zijn eigen kiezers, die um, weliswaar misschien... Uh, um, ja dat, dat gepraat over die franse uh, soevereiniteit wel konden waarderen, maar die zelf heel goed begrepen dat uh, het economisch voor hun uh, toch wel echt beter was als Frankrijk weer in die samenwerking terug zou gaan. Ja. ja, ja. ja. Sinds, ja. sinds die, die betreft, tijd loopt, uh, loopt... Die niet ja? sinds die tijd loopt iedereen weer in de pas. Uh, nou ja. Je kunt niet zeggen dat het niet vaker is voorgekomen dat er is gedreigd... of met name ook dat die, ja, die, die eurosceptische uh, krachten in de bevolking... dat die niet zijn, zijn ingeroepen om dingen gedaan te krijgen. In de jaren zeventig, uh, toen Groot-Brittannië net was toegetreden kort na die toetreding, en dat ging al met heel veel uh, discussie. Um, ja, toen waren er daar net verkiezingen geweest... en de nieuwe premier, die was dan juist van de andere partij van Labour... Um, ja, heeft niet letterlijk gedreigd met het uit de samenwerking stappen... maar zei wel, van als jullie me niet financieel ontzettend tegemoet komen, ja dan krijg ik gewoon politiek geen meerderheid... om allerlei stappen te zetten voor die samenwerking. Dus ja, een beetje ook uh, uh, ja, waar Monty nu natuurlijk naar, naar verwijst... Um, je moet die bevolking wel een beetje tevreden houden, zo af en toe... Ja, om ook echt uh, dat Europese beleid te kunnen voeren. Ja, Monti heeft gezegd, er komen onbeheersbare krachten los in Italië... die de euro naar de hel laten gaan. Waar heeft hij het dan over? Ja, ja... Ik heb er over nagedacht, want aan de ene kant lijkt hij dus inderdaad... en dat lijkt toch wel het voornaamste waar hij heel erg naar um, Ja, is toch de bevolking. En we hebben dat natuurlijk in Griekenland ook gezien... dat er toch uh, ja, wat meer extremistische uh, krachten opkomen. In Italië lijkt het vooralsnog voornamelijk... En dat Berlusconi hier weer van probeert te profiteren om weer terug aan de macht te komen met een meer anti-Europese verhaal. Dus of dat nou direct de euro naar de hel zou helpen, dat weet ik niet. Tegelijkertijd, en dat is waar, waar Monty misschien niet letterlijk nu op doelt, maar wat er natuurlijk wel aan de hand is, is dat ook uh, de financiële markten, en dat, dat die zei, zou je zou je kunnen zeggen, nog moeilijker in de hand houden dan de kiezers. Um, dat, dat die natuurlijk ook, uh, ja, uh, middels een destructieve uitwerking beginnen te krijgen op. Ja, bijvoorbeeld de, de Italiaanse economie en daardoor, en dat is natuurlijk het veel grotere dreigement waar Europa, wat Europa misschien nog wel meer serieus neemt. Ja, dat, dat die euro daar inderdaad door kapot zou gaan en ja, die dreiging van als, er, als het misgaat met Italië, dat Europa dat niet zou kunnen opvangen, ja die is er zeker ook wel. Ja, hartelijk dank. Historica Karin van Leeuwen van de Radboud Universiteit. Okay, graag gedaan.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 Top. Make him believe in the long run when a shotgun is a way to get out of the shop. Hang tail in a new jail, you can go bail, you can dance until you drop. Cause there's no fool like a no fool in a new school, you just can't stop. I run too far. Janice Ian, fly too high. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Die spelen we vandaag met uh, Frans Pas. Hij is 45 jaar en komt uit Den Haag. Dat wordt straks nog wat bij uh, deel 2 van de quiz. Moet je heel vaak je achternaam zeggen, misschien? Ja, ik hoop van niet. Nee, nee, nee. nee. Beter is natuurlijk gewoon om die antwoorden te geven. Ja. Um, uh, zelfstandig ondernemen, wat, wat voor business heb je? Ik doe uh, interimklussen in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Dus okay. uh, je kan mij inhuren als je een verandering in je organisatie wil. of je hebt een tijdelijk manager nodig. Daar is nog wel wat werk te doen, hè? Zowel in de gezondheidszorg als in het ja, onderwijs. Ja, maar voor interimers is het wel moeilijker de laatste tijd. Want er uh, wordt erg bezuinigd. Ja. En dat merken wij in onze branche ook. Ja. Vandaar goed, dat je tijd hebt om aan de quiz mee te doen. Ik denk, ik ga even langs Hilversum. <laughs> ja. je weet het maar nooit. <laughs> toch even het weekbudget weer een beetje proberen op te vijzelen. En mijn uh, naam een keer noemen, toch? Kijk, Oh ja, oh, oh ja. het is gewoon lekker een verkaptere reclamespop, dit. <laughs> ja. uh, nou ja, dan moet je wel goed scoren, uh, in ieder geval. Uh, ja. Laten we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Or accident should lead to any family's financial Uiteindelijk een 5-4 meerderheid in het voordeel van Obama en zijn zorgwet. Ik werk voor dit al sinds 92, Misschien langer. Het is hard om te herinneren. Ik ben excited, ik ben ecstatic en ja, ik ben een beetje een belangrijke overwinning gisteren voor de Amerikaanse president Obama. Zijn zorgwet werd gisteren door het Hoge Rechtshof niet ongrondwettelijk verklaard. Ja. En uh, dat betekent dat iedere Amerikaan nu verplicht een zorgverzekering moet nemen. Die uitspraak was het resultaat van een maandenlange juridische strijd... tussen de Democraten en de Republikeinen. Nu ja. komt vraag 1. Ja. Hoe wordt de zorgwet van Obama in de volksmond genoemd? Ik heb geen idee. Nee? Nee. Obamacare. De wet heet officieel de Patient Protection and Affordable Care Act. Oh. Vraag 2. Het was een nipte overwinning voor Obama... want het Hoogrechtshof stemde 5 tegen 4 in het voordeel van Obamacare. De doorslaggevende stem kwam van de voorzitter van het hof. Hoe heet deze rechter? Weet ik ook niet. Dus meneer John Roberts, Obama heeft nog gepoogd... om de benoeming van deze Roberts tegen te houden... met als argument dat deze rechter alleen maar voor de sterke opkwam. Maar juist deze Roberts dus, die ooit door Bush is neergezet... helpt Obama aan zijn grootste politieke overwinning tot nu toe. Dus dat is wel sajant op zijn minst. Ja. Gaan we door naar een sportvraag. Die gaat over Wimbledon. Welke Nederlandse tennister werd gisteren in het enkelspel uitgeschakeld op Wimbledon? Kim Krijders? Mm -hmm. Dat is niet goed. Het antwoord is Kiki Bertens, 20-jarige tennister uit Wateringen. <coughs> Pardon, verloor gisteren in de tweede ronde van Svedowa uit Kazachstan. Bertens was gisteren in goed gezelschap... want bij de mannen werd Rafael Nadal verrassend uitgeschakeld... door de Tsjech, Lucas Roosol. Op welke plaats op de wereldranglijst staat deze Roosol? De honderdste. Dat is goed. Stond vorige week nog op plek 65. Hij zal na de overwinning op Nadal wel weer flink stijgen op die lijst. Nadal staat overigens tweede op de wereldranglijst. We gaan naar vraag 5. We laten u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? De banken in Zuid-Europa staan om omvallen. We hebben echt zoiets nodig als een bankenunie. Gisteren wilde Rutte daar niet aan. Ik hoop dat hij vandaag door zijn collega's wordt overtuigd dat het echt nodig is. Diederik Samson. Dat is goed. Samson was gisteren ook in Brussel om met leiders van sociaal-democratische partijen... een eigen euro-reddingsplan te bedenken. Vraag 6. De ogen van de wereld waren natuurlijk gericht op de echte, echte eurotop in Brussel. Het lukte Italië om op die top harde toezeggingen te krijgen... over een redding van de Italiaanse economie. Dus je kunt zeggen dat Italië gisteren twee keer won van Duitsland. Want ze schakelen onze oostenburen ook uit op het, week, op het EK. Uh, nu hebben de spits Balotelli en de Italiaanse premier Monti dezelfde bijnaam. Hoe luidt die bijnaam? Weet ik niet. Super Mario is het. Ja, we heet het allebei Mario. Ja. Balutelli wordt Super Mario genoemd omdat hij geweldig kan voetballen natuurlijk. En Monty wordt Super Mario genoemd <laughs> omdat hij zo voortvarend van start is gegaan... met de sanering van Italië. Dan komen we aan uh, bij de nieuwsfactor vraag 7. Ja, het, uh, u weet het. U kunt daar echt uh, punten verzamelen. Uh, u krijgt aanwijzingen over een persoon. Wie bedoelen we? Dat is de vraag. U zegt stop als u het antwoord uh, denkt te weten. Geen herkansing. Dus duidelijk, hè? Ja. We zoeken een persoon. 4. Ik voer graag een uniform beleid. 3. Ik heb één ster meer dan Jonny Boer. Stop. Tot Middendorp. Ja, voor twee punten zou zijn. Bij Stratego zou ik uh, de Maarschalk zijn. Ja. En voor één punt gisteren werd ik op het Binnenhof... officieel commandant der strijdkrachten. Ja. Inderdaad, het goede antwoord is Tom Middendorp. We komen op een totaal van uh, vijf. Uh, daarmee gaan we dus zometeen vermenigvuldig. Wordt wel even aanpoten nog, want 128 is die hoogste score. Uh, dus daar moet flink wat gesprokkeld worden om daar in de buurt te komen. We gaan toch kijken wat het oplevert. Deel 2 van de quiz. Zometeen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. I think my role is to play my part. But playing safe on one can fall so hard. Everyone's got their opinion, man. About who they think I am. Can't listen to all of them. So I won't worry about the rest Put my own gut feeling to the test Cause I don't want to lie awake To the sound of pouring rain Till the rising of the day Tof, dat wou ik zeggen. Credo. Deel 2 van de quiz nu met Frans Pas uit Den Haag. Hoogste score, 128 tot nu toe. Factor is 5, hebben we net bepaald. Dus dat betekent dat er in ieder geval 26 vragen goed moeten zijn. Dat wordt heel lastig. We gaan het toch gewoon kijken. waar het schip stand. komt-ie. Deel 2. De Nieuws en Sportquiz. Wat ontploft er gistermiddag in Hartje, Amsterdam? Een boomboek. Dat is goed. Wat was de bijnaam van de gisteren overleden acteur Piet Ekel? Malepietje. dat is goed. Minister Rosenthal is bezorgd over de plannen van Desi Bouters. Welk fort gaat het? Fort Finlandia. Is goed. Welke bank keert geen bonus meer uit aan gewoon personeel? Is goed. Welke Ajax ziet krijgt geen contractverlenging en verlaten club? de niet. Van welk product verkocht Apple de afgelopen vijf jaar ruim 218 miljoen exemplaren? Uh, van de iPhone. Is goed. Bij welk treinstation waren gisteren voor de vijfde keer in drie maanden... weer problemen met het spoor? Schiphol. Is goed. Welke beroemde Oostenrijkse ontvoeringszaak moet opnieuw worden onderzocht... door bijvoorbeeld de FBI? Pas. Kampusch. Hoe heet de rabbijn die is geschorst na zijn kritiek op het akkoord over ritueel slachten? Pas. Rafael Evers. Welke vakbond heeft aangekondigd om guerilla-campagnes te gaan voeren? De FNV. Dat is goed. Een kantoor van welke overheidsorganisatie moest weer eens trillingen ontruimd worden? De Rijkswaterstaat. Dat is goed. Welke Amerikaanse tennister wil weer eens een bloemetje ontvangen van een man? Pas. Serena Williams. <laughs> Wie zijn er gisteren in Keulen na 400 jaar in ere hersteld? Pas. Heksen. De Amerikaanse krant de New York Times verschijnt sinds kort ook in welke taal? Pas. In het Chinees. De topman van welk Nederlands bedrijf was gisteren in Mexico... op bezoek bij miljardair Carlos Slim? Pas. KPM. Hoe heet de Malinese stad... waardoor geweld het cultureel erfgoed in gevaar is? Pas. Ja, dat is jouw naam, dat weet ik ja, niet wel. Maar geef eens antwoord. <laughs> ik weet het echt niet. Tim Boekt, hoe was het Ja, je moet het maar net weten. Nou, ik heb vaak mijn naam gezegd vandaag. <laughs> ja. uh, acht waren er goed in deel twee van de quiz. Uh, Maal die vijf uit de eerste ronde komen op veertig. Uh, niet genoeg voor de eindoverwinning, maar wel het normale prijzenpakket gaat mee naar Den Haag. Precies, namelijk twee toegangskaarten voor beeld en geluid hier op het Mediapark. En ook het uh, boek Andere Tijden Sport. krijgt okay. u mee. Dank uh, wilt u meedoen aan onze Radio1nieuws en sportquiz? Dat kan nog steeds. Een mailtje moet u dan sturen met uw naam en nummer naar sportzomer@radio1.nl. Sportzomer@radio1.nl. Het is half twee geweest. Hier is Jan van der Putten. Volgens economen van ING komt er weer een nieuwe recessie aan. Bezuinigingen, lastenverzwaringen, onzekerheid over de politiek... en een zwakke woningmarkt maken het er niet beter op. En bedrijven die het moeten hebben van de export... hebben een lege orderportefeuille, zegt de ING. De Nederlandse marine bij, heeft bij Somalië een gijzeling beëindigd op een schip. De bemanning is in veiligheid gebracht, een aantal piraten is opgepakt. De Nederlandse vergat Evertsen was al twee dagen op zoek naar het gekaapte schip. De politie van Emma is ook op zoek naar een van de... Van Daal, die meer dan 100 auto's heeft bekrast, vaak aan beide kanten. Van Daal heeft in verschillende wijken van Emmen toegeslagen. En visolie helpt niet tegen hart- en vaatziekten, staat in het vakblad New England Journal of Medicine. Ruim 12.000 mensen deden mee aan het onderzoek, maar volgens de onderzoekers was na meer dan zes jaar het effect van die visolie nul. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. <kling> AMW Verkeersinformatie met een file op de A28 Utrecht richting Amersfoort... van 14 kilometer lang tussen de Uithof en Leusden de Zuid. Twee auto's reden daar op elkaar. Die zijn inmiddels weggetakeld. Maar 14 kilometer staat er nog steeds. Verkeer richting Amersfoort kan het beste maar Hilversum volgen... via de A27 en de A1. 10 kilometer op de A50 Arnhem richting Os door Weksmede, Tussen Renkum en Knoopend Ewijk staat hij. Op de A58 Breda richting Tilburg. 4 kilometer file tussen Knopert Galder en Ulfhout... En door Concert Etsy op de Brouwersdam... Uh, staat er een file op de N57 Rotterdam richting Oudorp... tussen Afrit Brielen en Hellevoetsluis, twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Haarlem probeerde het Openbaar Ministerie vanmorgen... geld terug te halen van onder meer Willem Holleder. En in de historische bibliotheek uh, blikken we terug op de Tour van 2006... die de geschiedenisboeken in is gegaan als de Tour du dopage. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down. iets van vorig jaar 2011 dus Crystal Fighters en Plage. De minister van Bijsterveld vindt dat het CDA het onderwijsdeel in het verkiezingsprogramma moet aanpassen. Michiel Breedveld sprak met de minister. Ik wil graag één centrale eindtoets. Uh, het programma zegt uh, scholen mogen zelf de toets bepalen, maar ik weet uh, in de afgelopen jaren hebben we ons er zeer in verdiept samen ook met de inspectie van het onderwijs uh, en zowel de inspectie als ik als minister uh, hebben de indruk dat het heel complex is om die resultaten op een goede manier met elkaar in verhouding te brengen... goed tot een vergelijk te komen... terwijl je eigenlijk met die uitkomsten altijd heel snel aan de slag wil. Dus uh, 85% van Nederland heeft op dit moment de citu als eindtoets. Uh, en het is eigenlijk een hele kleine stap. En het wetsvoorstel ligt er ook al om het uiteindelijk gewoon uh, breed te doen... We kennen in Nederland op dit moment uh, eigenlijk alleen in al die jaren dat er onderwijs gegeven wordt... en scholen heel autonoom zijn in het onderwijs, uh, het centraal examen. En ik vind ons stelsel verdient eigenlijk een tweede toets... Uh, die ook onafhankelijk van buiten uh, goed vergelijkbaar uh, afgenomen wordt. 85 procent, dus bijna alle scholen gebruikt al die CITO-toets. Ja. Kennelijk is er dus nog geen uh, vergelijkbaar meetinstrument tussen al die scholen en al die leerlingen. Uh, op dit moment in zekere zin wel, maar niet voor alle scholen. Uh, en uh, nou ja, die stap die kan gezet worden wanneer je hem ook echt uh, uh, centraal invoert... Uh, nou, dat is uh, eigenlijk maar heel weinig. Uh, in Nederland laten we heel veel ruimte aan scholen. We zijn eigenlijk het onderwijsstelsel met de meeste ruimte van scholen. Dat past ook heel erg, want het is ontstaan uh, uit de vrijheid van onderwijs natuurlijk. Uh, maar het is ook goed om eens in de uh, zoveel jaar, aan het eind van de periode... ook te kijken uh, wat zijn nou de resultaten. Uh, en uh, nou, dan kan een kind ook weer verder en de school uh, kan daar ook veel aan hebben... Denkt u dat het CDA-congres gevoelig zal zijn voor de argumenten van de vertrekkend minister van Onderwijs? Ik weet niet. De tijd zal het leren. Ik ben gewoon een van de leden daar. En er zullen zeker voor- en tegenstanders zijn. Nou, een het van is... de leden is wel heel bescheiden. U bent zelfs voorzitter geweest. Ja, maar toch. Uh, onze mensen hebben vaak ook echt een eigen mening. En het is op dit moment niet positief geamendeerd. Dus het is echt wel even afwachten. Maar ik vind het gewoon belangrijk uh, om mijn stem te laten horen. Omdat ik denk dat het echt een toegevoegde waarde uh, in zich heeft voor het onderwijs. Van Bijsterveld zegt dus dat één centrale eindtoets voor de basisschool beter en uiteindelijk belangrijker is dan de keuzevrijheid van scholen. Ad Boes, goedemiddag. Meneer Boes. Ik heb met aandacht geluisterd. U bent initiatiefnemer van de actie <laughs> tegen de verplichte eindtoets. Nou, waarom, waarom bent u daar tegen? Hè? Het is een element van. Ja. Het viel mij op dat de minister meteen begint te spreken over het vergelijken van scholen, terwijl ja. notabene de CITO-toets uitsluitend bedoeld was en nog is voor het selecteren van kinderen waar ze van basisonderwijs naar onderwijs gaan. Ja. De minister heeft gesproken met de inspectie, dat is dan prachtig, dat doe ik ook, maar ze heeft niet gesproken kennelijk met de CITO. Dan had het CITO haar verteld, daar mag je onze toets niet voor gebruiken. Ja, ik, waar, maar, maar even, waarom, waarom bent u nu zo fel en zo tegen? Dan moet ik u wijzen op een aantal, of de luisteraars, op een aantal bijverschijnselen. <laughs> het staat vast dat het invoeren van een centrale toets die niet het hele curriculum, het leerplan betreft, maar slechts een klein gedeelte, dat is rekenen, en een relatief klein gedeelte van taal, daar wordt onderzoek naar verricht. Mm -hmm. In Nederland is het zo dat scholen de vrijheid krijgen en hopen die vast te houden, hoe ze hun curriculum inrichten. Bijvoorbeeld ook wat de belangrijkste vakken zijn. Natuurlijk, geen school zal taal en rekenen verwaarlozen, maar er is veel meer in de volkskant van vandaag wordt een pleidooi gevoerd voor het herinvoeren van kunstzinnige vorming. Dat is namelijk in de basisschool onder druk van toetsing aan het verdwijnen. Hetzelfde geldt voor wereldoriëntatie. En ik had het over nog bijverschijnselen. Er wordt op de CITO-toets ongelooflijk getraind. Dat kunnen alleen ouders die vermogen zijn zich veroorloven. Dat is buitengewoon pijnlijk voor de ondergroep. Ik wees al op het kleine curriculum, met verwaarlozing van alle andere dingen... De situatie is bovendien omdat scholen vergeleken worden. Wat natuurlijk uiterst spannend is, blijkt ook vrouwde gevoelig te zijn. Onderzoekers hebben dat tien jaar geleden al voor gewaarschuwd. Wat nu in Nederland gaat gebeuren, tenzij het CDA vasthoudt, het congres, dat niet goed nagedacht is, het voorstel door de Kamer. Maar de oppositie is ook tegen, uh, het is verrassend, dat nu de tegenstemmen ook bij het ja, CDA vandaan komen. Ik kijk er niet helemaal van op, want we hebben contacten gehad ook met uh, parlementariërs. En die stonden in dubio. Het is natuurlijk ook een wetsontwerp van de eigen minister. Je moet van goede huizen komen als je uh, daar niet voor bent. Nou ja, dat zien we dus nu gebeuren. De minister wacht het af. Nou ja, het is wel duidelijk wat wij hopen, dat dit in ieder geval niet doorgaat... En Interessant moet dat zijn. Ook het CITO zal echt tevreden zijn als dit wetsontwerp wordt teruggetrokken. Ja, precies, want dat zei u: zelfs CITO is tegen. Ja die vinden dat scholen vrij moeten zijn... in de manier waarop ze een evaluatie plegen. Kijk, het tweede element... ik noemde u de selectie van kinderen voor het voortgezet onderwijs. Het tweede is veel belangrijker geworden... namelijk het oordeel over de kwaliteit van de school. Dat is totaal iets anders. Dan moet je ook het hele curriculum onderzoeken. Er is geen enkele reden om dat tot rekenen en taal te beperken. Ja, u hebt het over die vrijheid, hè? dat zegt Cito ook... maar de ja. demissionair minister zegt... dat de scholen in Nederland al heel veel ruimte krijgen. Ja, dat kan zij vinden, maar men constateert dat in de loop van de afgelopen jaren... de greep van de overheid op wat in de school gebeurt voortdurend toeneemt. Dit zou een enorme stap zijn in de richting die vele scholen niet willen. U bent denk ik allemaal wel op, op zoek naar... het. Nou ja, in ieder geval, u hebt hetzelfde doel. Hè? U wilt, uh, dat het, nou, het is belangrijk dat kinderen naar het, het juiste type onderwijs gaan. Hè? Ja, wat, wat, maar wat zou uw alternatief dan zijn? Dat is er. En ook wordt uitgeprobeerd hoe dat werkt in sommige regio's. Kijk, de druk om CITO-toetsen in te voeren... die komt niet alleen vanuit Den Haag, maar ook uit de eigen besturing komt die voort. Want die moeten ook letten op de kwaliteit van de scholen. Ik ken een aantal situaties waarin basisscholen en scholen voor voortigste onderwijs... om tafel gaan zitten, uitwisselen wat voor leerlingen ze willen hebben... en wat de leerlingen presteren en dan samen tot een keuze komen. Daar hoeft een toets geen enkele rol in te spelen... Dus er is een alternatief en dat alternatief wordt heel positief gewaardeerd in de regio's waar dat nog is. Met het aannemen van de kwaliteitswet zal dat verdwijnen. Maar is dat, is dat ook iets waar de minister al van weet, dit alternatief? Ja hoor, ze kan het weten, want er is heel veel over gepubliceerd. Voor het hele project geldt trouwens dat er heel veel tegenstemmen zijn. De onderwijsraad is buitengewoon kritisch. De Raad van State had heel veel kritische opmerkingen. De Vereniging van Bijzondere Scholen is tegen. De Algemene Bond van Schoolleiders is tegen. Ik kan al een tijdje doorgaan. En toen wij een actie zijn begonnen, dat was vorig jaar, hadden we binnen de kortste keren 28.000 handtekeningen. Niet van besturen, niet van politici, maar van mensen die in de school staan en weten wat belangrijk is. En ook het beroep aantrekkelijk vinden als ze daar een behoorlijke vinger in de pap hebben. Nu hebben ze steeds meer het gevoel dat ze worden gestuurd en dat ze dingen moeten doen. Waar we ze niet voor zouden kiezen, Laat ik nog één element uh, daaraan toevoegen. Er is een zware druk in de onderbouw, groep 1 en 2, om daar al toetsen af te nemen. Uh -huh. Want als je dat niet doet, dan weet je niet wat de problemen zijn. Je zou het ook kunnen omkeren. Als je onderwijsprocessen vervroegt, dan zou je wel eens een probleem kunnen creëren. Bent u, bent u uh, vol vertrouwen dat het, uh, nou straks ook het CDA-congres dit weekend, ja. uh, daar wordt over het plan gestemd. Hebt u, hebt u vertrouwen? Ik weet het niet helemaal. Op dit moment is de, de wet toetsing, zo wordt u genoemd in de wandeling... dat omvat dus ook die eindtoets... niet controversieel genoemd door de Kamer. En de beslissing is eigenlijk... ...opgeschort tot na de verkiezingen. Dan wordt weer gekeken naar de politieke verhoudingen. En natuurlijk zullen we als, als actiegroep... ...maar dat geldt voor de anderen genoemd ook... ...proberen invloed uit te oefenen om dit tegen te houden. En we denken daar hele sterke argumenten voor te hebben. Dit zijn Nederlandse trouwens... Eh, ...afgelopen weken, maanden moet ik zeggen... ...is vanuit Amerika gewaarschuwd voor deze ontwikkeling... ...met de volgende motivatie. Wij dachten dat dat een goede koers was. Wij zijn tien jaar verder. We willen er nu weer vanaf. Nou ja... Dan is het verstandig om naar het buitenland te kijken. Want dan kan je nog op tijd misschien iets nalaten. Omdat het zo slecht is. Uh, heel even nog, bent ja. u zelf eigenlijk CDA-jaar, Want dan kunt u spreektijd aanvragen. Nee, ben ik helaas niet. Maar op andere manieren kan je ook invloed uitoefenen. Je kan zo naar Den Haag. Je krijgt de mensen allemaal te spreken. Wij hebben ook met de minister gesproken. Dus dat is geen probleem. Dank u wel, Atteboes. Initiatiefnemer ja. actie tegen eindtoets van het basisonderwijs. Dank u wel. Dank u wel. Bij de rechtbank in Haarlem is vandaag de zogeheten ontnemingszaak tegen Willem Holleder behandeld. Het Openbaar Ministerie wil 18 miljoen euro plukken van Holleder, die die grotendeels heeft verdiend. Tenminste, dat zegt het OM, met het afpersen van vastgoedmagnaat Willem Enstra. Vasco van der Boon is journalist bij het Financieel Dagblad. Volgde zaak Holleder al jaren op de voet en was ook aanwezig bij die zaak daar in Haarlem van vandaag. Vasco, goedemiddag. Ja, goedemiddag. 18 miljoen euro, 17 miljoen daarvan afgeperst van Willem Enstra, zegt het OM. Hoe komen ze daarbij aan die bedragen? Ja, nou dat is uh, uh, eigenlijk ook wel vastgesteld eerder bij de veroordeling uh, door Holleder. Um, de rechtbank en daarna het gerechtshof en de Hoge Raad, die hebben allemaal uh, gezegd... Holleder heeft uh, Enstra afgeperst, Houtman afgeperst Rol Rolf Friedlander uh, afgeperst. En daar heeft hij in totaal 18 miljoen mee uh, verdient. Um, dus ja, hoe ze daarbij komen... Het, het is gewoon... je kan dit als een feit eh, inmiddels uh, um, aanvaarden. Nou ja, Holleder uh, zelf... Gaat er nu om... Hollede, Hollede beweert dat, dat Insta een vriend ja, van maar dat, en dat hij geen ja, cent heeft afgepust. Dat, dat is een gepasseerd station. Hè? Uh, hij, hij is hiervoor veroordeeld. Sterker nog, hij heeft hier al zijn straf ja. voor uitgezeten. Hij heeft hier negen jaar uh, cel voor gekregen. En dat heeft hij uitgezeten. Uh, wat nu aan de hand is, is dat ze dat geld... Uh, wat hij verdiend heeft. Nee? Niet wat hij zou verdiend hebben, mm -hmm. maar wat hij verdiend heeft... volgens de rechtbank en het gerechtshof en de Hoge Raad. Dat geld, daar zijn ze nu achteraan. En dat is, ja, dat is dus eigenlijk bizar. Uh, de man heeft... Uh, uh, er is al lang vonnis gewezen. Uh, uh, zijn straf is eigenlijk uitgezeten. En toch is die strafzaak nog steeds niet helemaal afgelopen. Dit uh, is een aparte procedure. En uh, die, die, die speelt ook weer via. En dit kan ook nog wel tientallen jaren gaan duren... als hij zometeen inderdaad door de rechtbank veroordeeld wordt... tot het terugbetalen van die 18 miljoen. Ja, dan moeten ze daar weer eh, achteraan. En daar dat zijn voorbeelden van dat dat heel ja. lang kan gaan duren. Ja, en het probleem is toch, want bedoel hij is daarvoor veroordeeld... hij zou dat geld... Maar we ja, moet moeten zeggen, hij heeft dat geld. Hij heeft dat geld, maar dat geld is niet te vinden. Dat, daar hebben ze geen bewijs van nog. Um, Nee, um, de, de, hij, er is wel vastgesteld dat um, Jan-Dirk Parelberg... de kasteelheer in Maarsen, uh, die hele zieke meneer... Uh -huh. dat die als een soort bank van de onderwereld uh, heeft gefungeerd. Die is daar zelf ook alweer voor in hoge beroep veroordeeld... tot uh, vier jaar cel. En de stelling is dat uh, Parelberg... Um, of het wordt dus eigenlijk als een feit gezien... dat Parelberg minstens uh, 17 miljoen euro voor Willem Holheden bewaart. Nu nog steeds. Um, alleen um, het probleem is... Um, een bank van de onderwereld, zegt justitie. Ja, die hebben natuurlijk niet uh, officiële briefjes met een handtekening van Parelberg, een handtekening van Holleder, de onder. Van uh, kijk, ik boek hier nu 17 miljoen euro aan u over. En uh, die, die vorderingen, dat zijn allemaal mondelingen vorderingen. Ja. Er is ook nog nooit een snippen van bewijs gevonden dat het daadwerkelijk geld van Parelberg naar Holleder is gegaan. En dus dat is, dat is, een, dat is een, een groot probleem ja, ja. bij de bewijsvoering. En bovendien, wat ook heel raar, is het OM, het Openbaar Ministerie, eist ook eh, 17 miljoen euro van. Parelberg. Dus er ligt dubbele claims, twee ja. claims. Ja. Bij zeg maar, de bankier van de onderwereld, Parelberg. En bij zijn uh, grootste klant, uh, misschien wel, uh, Willem Hollede. Ja. De, de verdediging is uh, vrij uh, zeker van zijn zaken, Stijn Franke, de advocaat van Hollede. Nou, zegt... Franke haalt in ieder geval alles uit de kast. Van, van, uh, dat varieert van het wraken van uh, deze rechtbank. Uh, dat heeft hij eerder gedaan in deze procedure. Want hij zegt: ja, de mensen die nu over deze financiële kant, de financiële afwikkeling. Van uh, deze zaak gaan. Dat zijn dezelfde rechters die uh, Hollede eerder tot negen jaar cel hebben veroordeeld. Dus die zijn uh, bevooroordeeld. Nou, dat is uh, later af, dat is afgewezen. Ja. En vandaag had hij weer, um, ja, ook weer een konijn uit uh, de Hoge Hoed. Um, er waren heel veel journalisten en die hoopten natuurlijk allemaal dat Hollede zelf uh, uh, zou verschijnen. Alleen zijn advocaat kwam en uh, nou, het konijn wat hij uit de Hoge Hoed trok was ja. Um, is de dagvaarding voor deze rechtszitting vandaag? Is die wel op de juiste manier uitgereikt aan meneer Holleder? Vroeg die dat dossier op bij de rechtbank, voorzitter? Kijk, er zijn handtekeningen, handtekeningen, handtekeningen. Maar geen handtekening van Holleder. Dus er is een, hoe weet Holleder dan dat deze zaak nu is? Mm. En je hebt een aanwezigheidsrecht, hè? dat is essentieel. Uh, je, je moet mensen die ergens van verdacht worden, die, die, die uh, voor de rechtbank moeten komen... moet je altijd de gelegenheid geven, als ze dat willen, om zelf te verschijnen. En de stelling van advocaat Franken was van ja, um, er is niet geprobeerd om uh, Holleder te vertellen... Uh, op de juiste manier te, te, te, te, de dagvaarding te geven. Hoe komt dat? Um, officieel staat Holleder in het gemeentelijke bevolkingsregister nog steeds ingeschreven in de gevangenis in Rotterdam, waar hij uh, nee, nee, uh, zijn jarenlange celstraf heeft uitgezeten. Dus Franke die zei, uh, ze hadden gewoon naar de gevangenis moeten gaan, waar Hollede officieel staat ingeschreven, en daar hadden ze hem de dagvaarding moeten geven. Uh -huh. Nou goed, hij, de, de, hij probeerde de, de, de, de hele zitting zo um, eigenlijk uh -huh. op nou ja, um, te maken, en dat is van, van tafel geveegd. Nog, nog even één ding, want die, die ja. zaak uh, die draait dus om het feit dat je iemand kan veroordelen voor afpersing, maar het geld wat daar dan mee verdiend is, dat zou dus kunnen zijn dat je dat nooit meer terugvindt. Ja. Dat, dat is opmerkelijk. Is daar, gaat daar wat aan veranderen? Kan je daar iets aan doen? Lijkt me moeilijk. Um, ja, nee, dat, dat lijkt mij heel moeilijk. Um, kijk, t, ja, ze, ze hebben het, als ze het goed verborgen uh, hebben gehouden, of ergens hebben begraven, ja, hoe, hoe kom je er dan uh, aan, aan de buit? Ja. Ja. ja, je zei het al, het kan nog heel lang duren, dus ja. we spreken er vast uh, nog wel een keer over. Dank voor nu, uh, Vasco van der Boon, van het Financieel Dagblad, die die zaak Holleder tot op de voet volgt. Graag gedaan. En daar is hij weer. De man die uh, de immens populaire rubriek presenteert op Radio 1. In gesprek met Van het Hek. U kunt weer gaan klagen. Ja, klagen. Nog bellen, vragen over de Duitse voorhoede. Of wat je eigenlijk ook maar wil. Of dat het buiten de zon schijnt en ook regent tegelijk. Is. Je mag het overal weer over hebben vanmiddag. Vragen, klaag. Er zijn veel klachten over dat er te weinig tennis wordt uitgezonden op de tv. Veel klachten over de muziekkeuze van de Radio Sportzomer: dat er te weinig variatie zit. Dat zijn de dagelijks terugkerende thema's, maar er mogen ook allemaal weer nieuwe bij. Dus, uh 0800-1101. Waar zouden ze vandaag over beginnen? Ja. Heb je even ja, over dat tennis? Want dat is inderdaad, uh, daar is inderdaad is wel een duidelijk antwoord toch over? Of... Nou ja, het heeft gewoon uiteindelijk met rechten ja. en, en geld te maken. Heel duur je dat is Heel duur wimmelden. Dat ja. probeer ik de mensen ook uit te leggen. Maar ik snap wel, als je erg van tennis houdt... dat je een beetje zoekende bent. En al die mensen die bellen hebben dan ook net nog niet BBC 2. Want die zet het toch uit. Maar dat zitten we niet op alle tv's. En er, of, nou ja, uh, hoe noem je dat? Abonnementen en ja. zo. Dus, uh... dan gewoon naar de radio luisteren misschien. Ja. Want uh, we proberen alles mee te pikken, wat, uh, zeker wat die Nederlanders daar uh, te dat, werken. Dat zeg ik ook. Ik kan altijd naar ja. Sport zomen. dan weet je alles. 0800-1101. Minister Verhagen van Economische Zaken herkent zich niet in de kritiek... van zijn partijgenoot Siebrand van Haarsma Buma. De fractievoorzitter van het CDA meent dat Rutte zich heeft laten overrompelen... tijdens de top. Volgens Van Haarsma Buma zijn er vannacht in Brussel... grote stappen gezet waarvan Rutte steeds heeft gezegd dat hij die niet wilde. CDA-minister Verhagen ziet dat anders. Ik vind dat uh, premier Rutte dat hij uh, goed heeft onderhandeld namens Nederland. Uh, en een uh, goed resultaat bereikt heeft waarmee we enerzijds uh, een uh, antwoord hebben op de toenemende schuldencrisis en anderzijds ook met betrekking tot de Europese groeiagenda. Ja, uh, extra mogelijkheden voor uh, het bedrijfsleven... om weer economische groei uh, te bewerkstelligen, gerealiseerd heeft. De fractievoorzitter van het CDA zegt ook van... ja, Nederland zit nu niet meer in de kopgroep... vanwege de weifelende opstelling van onze premier. Herkent u dat? Uh, ik, uh, ik vind dat uh, Nederland veel aan Europa en Europese samenwerking uh, te danken heeft. En uh, dat uh, Nederland daar ook een, uh, een stem in heeft. Uh, als je kijkt naar uh, met name de elementen... Uh, van een bankentoezicht om ook uh, zeker te stellen dat uh, de, de, op een goede manier eigenlijk met het geld wordt omgegaan. Uh, dan, uh, dan ben ik ook blij dat dit een van de resultaten is van, uh, van de Europese top. Minister De Jager heeft gezegd we willen geen bankenunie ingerommeld worden. En nu is het er in een nachtje toch gekomen. Wat er gebeurd is, is enerzijds uh, duidelijk uh, toezicht en anderzijds stappen verder naar een uh, moderne wijze ook van uh, ondersteuning van die banken. Uh, het toezicht was voor Nederland belangrijk. Dat hebben we binnengehaald. Dat er uh, nog, een, uh, nog verdere stappen zullen volgen in de, in de toekomst, dat sluit ik uh, zeker niet uit. Ja, stap voor stap, u zegt het al. Maar hebben we nu niet gisteren een enorme stap gemaakt? Ik vind dat we een belangrijke stap gezet hebben en ik ben blij dat we dit resultaat bereikt hebben small step for Europe but a giant leap for Holland maybe yes Overigens, kan premier Rutte elk moment aan zijn persconferentie in Brussel beginnen. U hoort dat natuurlijk zo snel mogelijk op Radio 1. U kunt in contact blijven met dit fijne radioprogramma, het Radio 1 Sportzomer, door naar de site te gaan: radio1.nl. Mailen kan Sportzomer, het radio1.nl. En twitteren doen we ook aan: hekje R1 Sportzomer. Dat is de hashtag, dan komt alles mooi onder elkaar te staan. En op die site, Radio 1.nl, staat dus die quiz: tijd voor tijd. Pluggen we altijd even uh, ons rond dit tijdstip. Uh, elke dag verschijnt daar een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Vandaag moet u voorspellen hoe kort de uh, dames... Uh, de, de, de, nee, de kortste damespartij, hoe lang die duurt. Hmm. Ja, ik zeg het een beetje ingewikkeld, maar... Nee, ik begrijp het wel. Oké, okay, daar komt het op neer. Ja. Uh, via dus uh, tijd voor tijd, heet de quiz. En u kunt daar een horloge mee winnen. Misschien is dat wel uh, de partij van uh, Aranska Rus tegen Shoy Pen. Want uh, die gaat ook... Uh, Pun, ja, pun. Laten we daarover gaan discussiëren. Doe we in het volgende uur. Hoe spreken we het uit? Tot straks. De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers. Terug naar de aarde. De is closed. 21 december vorig jaar de lancering zondag 1 juli. Een terugkeer naar de aarde. Vijf over tien moet hij er zijn. Een landing ergens in de steppen van Kazachstan. Wat heel erg spannend. De terugkeer van André Kuipers. I'm ready. Zondagochtend 1 juli. Ik spreek er niet In de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.